Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het nieuwe kabinet moet miljarden uittrekken voor de bouw. Die oproep doen de 16 grote steden samen met onder meer provincies. Ze willen dat er ieder jaar minimaal 1,5 miljard euro naar het bouwen van huizen in grote steden gaat. Het is nodig om de huizencrisis aan te pakken, zegt deze Utrechtse wethouder. En je bouwt niet alleen een woonhuis, je bouwt een hele wijk. Dus daar moet ook groen bij. Daar moet ook hè, de, de weg moeten aangelegd worden. Dus je hebt een, een, een allesomvattend plan nodig wat breed is... Wat, ...waarmee we echt met elkaar zeg maar, dit kunnen gaan aanpakken. Als er niet snel veel extra geld komt... ...blijven bouwprojecten volgens de gemeente op de plank liggen. GroenLinks-Kamerlid Bart Snels stopt ermee. Na 4,5 jaar stapt hij op... ...omdat hij het niet eens is met de samenwerking tussen GroenLinks en PvdA. Die twee partijen trokken steeds samen op tijdens de formatie... ...en Snels vindt dat kiezersbedrog. Ken je het schilderij van Banksy nog dat in de lijst door de shredder ging? Nou, gisteravond is dat voor een recordbedrag geveild. De veilingmeester kon het zelf bijna niet geloven. And selling, ladies and gentlemen, for a new world record, the Banksy, Love is in the bin, sold to you 16 million pounds. Vooraf dacht het veilinghuis dat het kunstwerk 4 tot 6 miljoen euro zou opbrengen. Het ging uiteindelijk weg voor bijna 19 miljoen. En gisteravond zijn weer de belangrijkste Nederlandse televisieprijzen uitgereikt tijdens het televisieer-gala. Grote winnaar was de docuserie De Kinderen van Ruiner Wolt. De makers kregen de ring uitgereikt door hartloopster Sivan Hassan. De winnaar van de Gouden Televisiering is. De kinderen van. Het is voor het eerst dat een documentaire de prijs wint. De prijs voor beste presentator ging naar André van Duin. Nicky de Jager won de televiseerster voor beste presentatrice. Het weer vanochtend grijs, het reeks regen over het land. Vooral in het Noordoosten kan het behoorlijk nat worden. Vanmiddag droger, met soms wat zon en dan gaat op 14. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan geen files in Noord-Holland, maar tussen Hoofddorp en Leiden rijden nog steeds minder treinen door een kapotte bovenleiding. En dat gaat tot morgenochtend vroeg duren en rijden extra bussen. En tot zover de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Regala il mio sorriso e io ti borguna, su questa amicizia nuova pace sì, Rosa, che so come sono infatti chiedo perdono. Quello che ho fatto è fatto io però chiedo, regala il mio sorriso e io ti borguna, su questa amicizia nuova pace sì. Rosa. Perdono, con questa gioia che mi stringe il cuore, a 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore, ripenso a quando ho fatto io del male e di persone.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 Quel che fatto è fatto io però chiedo regala mio sorriso io ti porgo una, su questa amicizia nuova pace sì perché so come sono infatti chiedo sì quel che fatto è fatto e però chiedo regala un sorriso io ti porgo una, su questa amicizia nuova pace sì perdono. qui no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 Che fatale actie, Ik weet ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Oh oh oh oh ik Oh oh oh oh oh oh oh oh oh Oh oh Regala mio sorriso io ti porgo una Su questa amicizia nuova pace sì, Rosa. perché so come sono infatti chiedo Merda, se quel che è fatto fatto io però chiedo Regala mio sorriso io ti porgo una Su questa amicizia nuova pace sì, Rosa. perché so come sono infatti chiedo Merda Oh! Zie je fléments d'âme? C'est un effie, mais ça Cette petite flamme. T'apprends des tonnels, t'apprends des pianos. C'est tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi. Je cherche encore les pouvoirs. Je tu Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Ik heb je, ja, Ik heb je, Ik Oh J'ai juste dit to please de bébé. Somme ma vie pendant que tu chrapes, je te vois fortise bébé. J'ai j'ai Je moi le dit que bra war à poufin, ça comme tu dis que je peux quand je me Love in my baby blue. Love in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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het nieuwe kabinet moet 1,5 tot 2 miljard euro per jaar uittrekken... voor de bouw van 600.000 woningen in de grotere steden. Die oproepen aan de onderhandelende partijen... komt van onder meer de 16 grotere steden. Advocaat Plasman gaat de aangifte doen tegen Seward van Linde en zijn zakenpartners. Ze hebben zich volgens hem schuldig gemaakt aan oplichting... door 28 miljoen euro winst te maken op de levering van mondkapjes... terwijl ze hadden gezegd dat ze er niets aan zouden verdienen. En oud-president Bill Clinton is opgenomen in een ziekenhuis in Californië. Hij wordt daar behandeld aan een infectie. Wat voor infectie is niet bekendgemaakt, maar het gaat niet om corona. Het weer, vanochtend grijs, vanuit het noordwesten trekt regen over. Vanmiddag af en toe zon bij een graad of veertien. walking on the shore.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 Talk to her, maybe did even worse. I kept quiet so I could keep you. And ain't it funny how you ran to her the second that. All the questions you used to avoid.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 Could it be we've been wasting our time, our time Every night I lay in bed Wish I was with you instead I can hear you in my sleep If only we had one more day Wake up and we'd be okay I'll still see you in my dreams It's hard to say goodbye 9 is zonzee! the ground. How would you like to fly? That's summer queen should ride. But you still deserve the crown. Or hasn't it been found, Mama?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 It, don't it come on? It feels like something seated up. Come can I leave yeah. with you? I don't know, but should sure feel good to me. Sing you. it one more it. time. It feels like